De mooie Sina en de schaduw. Op een eiland in de grote blauwe zee... woonde eens een heel knappe jongeman die Malua heette. Er was niemand op het hele eiland die zo mooi was als hij. Hij had grote donkere ogen, glanzend zwart krulhaar en een fiere gestalte. Zijn twee zusjes, Sina Leuna en Sina Deva waren heel erg trots op hem. Want Malua was niet alleen knap, maar hij had ook een goed karakter. Het enige waarover ze zich bezorgd maakte... was dat Malua er helemaal niet aan scheen te denken... dat het zo langzamerhand tijd voor hem werd om te trouwen. Als zij erover begonnen te praten, haalde hij onverschillig zijn schouders op. Dat heeft immers nog alle tijd, zei hij dan. We zijn toch heel gelukkig met z'n drieën? Op zekere dag hoorden Sina Leuna en Sina Teva dat er op een nabijgelegen eiland een meisje woonde dat zo buitengewoon mooi was, dat alle jonge mannen uit de buurt verliefd op haar waren geworden. Maar het meisje had altijd alle huwelijksaanzoeken van de hand gewezen, omdat ze geen van haar aanbidders knap genoeg vond om mee te trouwen. Dat meisje zou een geschikte vrouw voor Malua zijn, als ze werkelijk zo knap is als ze zeggen, zeiden de zusjes tegen elkaar. En toen hun broer thuis kwam van de visvangst, konden ze bijna niet wachten om hem over het mooie meisje van het andere eiland te vertellen. We hebben een vrouw voor je gevonden, Malua, begon Sina Leuna opgewonden. Ze is mooier dan de zon en de sterren samen. Ze heet Sina en ze wil alleen trouwen met een man die even mooi is als zijzelf. Malua luisterde maar half. Hij had de mand met vis in de schaduw gezet... en zocht daar nu de grootste uit om die door de meisjes te laten koken. Maar Lua, je luistert niet eens, zei Sina Teva verontwaardigd. Het meisje dat Sina Leuna bedoelt heeft tot nu toe alle jonge mannen afgewezen. Ik weet zeker dat ze wacht totdat jij haar een aanzoek komt doen. Dan kan ze lang wachten, zei Malua geprikkeld. Ik begrijp trouwens niet waarom jullie je zo druk maken... Hier, pak deze vis aan en maak hem klaar voor het avondeten Dat is heel wat belangrijker dan al dat domme gepraat over trouwen En zonder zich verder nog om zijn zusjes te bekommeren, liep hij weg Sina Teva stamp voeten van kwaadheid Maar Sina Leuna legde kalmerend een hand op haar schouder Maak je niet boos, zei ze zacht, ik heb een heel goed plannetje die avond, toen Malua aan het wandelen was op het goudgele strand, slopen de twee meisjes stilletjes naderbij. Toen ze vlakbij waren gekomen, haalde Sina Leuna een bamboekistje tevoorschijn en met een handige beweging ving ze de schaduw van Maloua daarin op. Hij zal er heus niets van merken, zei ze tegen Sina Teva, toen ze veilig met hun buit in de hut waren aangekomen. Voordat hij thuis is, zal de zon ondergegaan zijn en dan zijn alle schaduwen verdwenen. Ze spreidde de slaapmatten uit op de grond en ging verder. Kom zusje, we gaan slapen. Morgen wordt het een drukke dag. Gekleed in hun mooiste gewaden... vertrokken de twee meisjes de volgende morgen met het bamboekistje... naar het eiland waar de mooie Sina woonde. We zijn gekomen om een afspraak te maken voor onze broer, zei Sina Leuna... toen ze bij de hut van het mooie meisje waren aangekomen. Hij heeft het zo druk met vissen dat hij zelf geen tijd heeft om maar het mooie meisje liet haar niet eens uitspreken. Ze wist niet dat deze twee meisjes de zusjes waren... van de knappe Malua, over wie ze al zo dikwijls had horen praten... en die de enige was met wie ze zou willen trouwen. Jullie broer interesseert me niet, snauwde ze. Ga alsjeblieft weg met je vervelende praatjes. De meisjes keken elkaar geschrokken aan. We zijn niet gewend om zo te worden behandeld, zei Sina Sineleurna verontwaardigd. Op ons eiland ontvangen we de gasten heel anders... Jullie zijn mijn gasten niet, antwoordde Sina onbeleefd. Ik kan me tenminste niet herinneren dat ik jullie heb uitgenodigd. En met die woorden draaide ze zich om en verdween in de richting van het strand. Aarzelend liepen Sina Leuna en Sina Teva achter haar aan. Waarom had Sina hen niet laten uitspreken? Het was duidelijk. Dit meisje was het mooiste meisje dat ze ooit hadden gezien. En wie zou een betere man voor haar kunnen zijn dan Malua, de knapste jonge man die er bestaat? Zich schuilhoudend achter een rots zagen ze dat Sina naar een kleine heldere baai was gegaan. Nu zwom ze met trage bewegingen in de richting van de open zee. Zodra ze zo ver was dat ze de meisjes onmogelijk kon zien... kwamen Sina Leuna en Sina Teva tevoorschijn. Ze deden het bamboekistje open en lieten de schaduw van Malua vrij op de bodem van het ondiepe water. Toen holden ze terug naar hun schuilplaats om te kijken wat er zou gebeuren. Niet veel later kwam Sina terugzwemmen. Ze lijkt wel een godin van de zee, fluisterde Sina Leuna toen het mooie meisje vlak bij de kant was aangekomen en haar lange haren schudde, zodat de druppels fonkelend in het rond vlogen. Op dat ogenblik had Sina de plek bereikt waar de meisjes de schaduw van Malua hadden losgelaten. Haar scherp tekende de donkere vorm zich in het glasheldere water af. Maar dit is de schaduw van de man met wie ik wil trouwen, riep Sina uit. Waar is hij? Ze keek om zich heen, maar er was niemand te zien. De twee zusjes hadden zich achter de rotsen verscholen en het strand lag stil en verlaten. De zee murmelde zacht. Sina zette haar handen aan haar mond. Oeh! riep ze. Waar is de man die bij de schaduw hoort? Laat hij komen, want alleen met hem wil ik trouwen. Van alle kanten kwamen toen jonge mannen van het eiland aanlopen... in de hoop dat de schaduw in het water bij hen zou passen. Sina riep ze één voor één bij zich om ze te vergelijken. Maar er was er niet één bij die zo mooi was als de schaduw. Dat zal hij leren voortaan niet zo hoogmoedig te zijn, fluisterde Sina Theva. Ze heeft ons verschrikkelijk beledigd. En bij de gedachte aan de vernedering die zij en haar zusje hadden ondergaan... riep ze luid... Malua, Malua, broer van me. We hebben alleen jouw geluk gewild, maar we zijn beledigd. Was je zelf maar hier in plaats van je schaduw, dan zou je ons kunnen wreken. De mooie Sina was doodstil blijven staan. Ze had de klacht van Sina Teva woord voor woord verstaan. Toen begreep ze dat ze een verschrikkelijke vergissing had gemaakt door niet naar de meisjes te willen luisteren. Dit is dus de schaduw van Malua, de enige man met wie ik wil trouwen, dacht ze. En die twee meisjes zijn zijn zusjes, die me namens hem een aanzoek kwamen doen, maar naar wie ik niet wilde luisteren. Ik heb hen diep beledigd door hen niet met eerbied te ontvangen. O, oh, riep ze toen luid, hoe kan ik dit ooit nog goedmaken? Van achter de rotsen kwam geen enkel antwoord. De jonge mannen draaiden zich zwijgend om en Sina staarde hun verdwijnende gestalten wanhopig na. Nu heb ik niemand meer, dacht ze ongelukkig. Nu moet ik mijn leven lang alleen blijven. Die meisjes zullen me nooit vergeven wat ik hen heb aangedaan. Maar Lua zal niets van me willen weten... en de jonge mannen van mijn eigen eiland... zullen me altijd blijven verachten. Intussen was het donker geworden. Aan de inktzwarte hemel... verschenen één voor één de lichtende sterren. En een koele maan scheen Sina verwijtend aan te kijken. Alleen, altijd alleen fluisterden de palmbladeren in de wind. En er ging een huivering door Sina heen. Van de schaduw in het water was niets meer te zien. Kunnen jullie me niet vergeven? riep Sina in de richting van de donkere rotsen... waar achter de twee zusjes zaten. Toe, alsjeblieft. Ik kon toch niet weten. Maar er kwam geen antwoord. In de verte klonk de eenzame roep van een nachtvogel. En in het hoge gras ritselde de slangen. Schuld, eigen schuld. Ze. Zo gingen de uren voorbij. Van tijd tot tijd riep Sina smekend om vergeving. Maar de twee zusjes bleven roerloos achter de rots zitten en antwoordden niet. Toen de zon eindelijk opkwam en met zijn stralen de mistige nevelslierte had verjaagd... werd de schaduw van Malua weer zichtbaar. Sina staarde met betraande ogen naar de schaduw. Langzaam liep ze het water in. Ze wierp zich in de golven en probeerde de schaduw te omarmen... Maar hij ontglipte haar en snikkend liep Sina terug naar het strand. Intussen was Malua zelf ongerust geworden over het wegblijven van zijn zusjes. Toen hij van de andere eilandbewoners hoorde dat ze waren vertrokken in hun mooiste gewaden, ...hoefde hij niet meer te raden waar ze naartoe waren gegaan. Ik begrijp werkelijk niet waar ze zich mee bemoeien, mopperde hij... ...terwijl hij zijn boot het water insleepte. Wanneer en met wie ik wil trouwen, maak ik zelf wel uit... Nu zitten ze natuurlijk in moeilijkheden. En ze verdienen dat ik hen aan hun lot overlaat. Dat zei hij natuurlijk maar in zijn boosheid. Want hij hield dol veel van zijn zusjes. En hij zou niet graag willen dat hun iets onaangenaams overkwam. Met krachtige slagen roeide hij naar het eiland waar Sina woonde. En het eerste wat hij zag toen hij voet aan land zette... was het betraande gezichtje van een beeldschoon meisje. Jij bent natuurlijk Malua zei Sina. Luister, ik moet je iets vertellen. Maar Malua kreeg niet te horen wat Sina hem wilde vertellen... want Sina Leuna en Sina Teva waren van achter de rotsen tevoorschijn gekomen... en kwamen op hem toehollen. Eindelijk, broertje, ben je daar, riep Sina Leuna. Wat heerlijk dat je gekomen bent. We hebben de hele nacht op je gewacht. Malua keek de meisjes ernstig aan. Wat doen jullie hier, vroeg hij. En wie is dat mooie meisje dat zo verdrietig is? Dat meisje is Sina, het mooiste meisje van het eiland. Wij zijn naar haar toe gegaan om over jou te vertellen. Maar ze wilde niet naar ons luisteren en ze is heel onbeleefd tegen ons geweest, antwoordde Sina Teva. Mooi is ze zeker, zei Malua. Maar als ze zo'n lelijk karakter heeft, wil ik niet met haar trouwen. Kom zusjes, we gaan terug naar huis. Verstijfd van schrik zag Sina hoe de boot met Malua en zijn zusjes zich van het eiland verwijderde. Eva aarzelde ze nog. Toen wierp ze zich in het water en begon de boot achterna te zwemmen. Ik heb spijt van wat ik heb gedaan, heigde ze. Toe, vergeef het me. Maar Malua roeide verder en keurde het meisje geen blikwaardig. De afstand tussen de boot en Sina werd steeds groter. De golven werden hoger en hoger. Toen kreeg Sina Leuna medelijden. Stop, Malua, hou de boot stil. Zo zal Sina nog verdrinken. Malua antwoordde niet. Malua, broer van me, je wilt haar dood toch niet op je geweten hebben, zei Sina Teva toen. Ze heeft spijt van wat ze heeft gedaan en wij willen het haar vergeven. Toe, doe jij dat nu ook? Toen hield Malua op met roeien. En terwijl de boot op en neerdeinde, wachten hij en zijn zusjes tot Sina hem was genaderd. Smekend keek het uitgeputte meisje de man van haar dromen aan. Niemand sprak. Toen strekte Malua zijn hand uit en glimlachte. Op dat ogenblik verdween de schaduw uit de baai van een van de kleine eilanden in de grote blauwe zee. En de zon zond een stralende pijl naar de bodem waar de kiezelstenen en de schelpen vonken schoten.